Andere variant. Bargoet aan de Nijme voorag. Gemeente. Barroet aan de Nijme voorag, Leo Lamwa et Gazan. Barroet aan de voorag,